Dit is dooral alwegens met het NOS-journaal. Wilco Fiets, een zijn veroordeeld in de Putterse moordzaak... is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries op Twitter. Volgens hem gaf Fiets een man en een vrouw... gisteravond een lift naar het politiebureau. Daar ontstak de man plotseling in woede en viel hij Fiets met een mes aan. Ook probeerde hij de dochter van Fiets neer te steken, maar dat lukte niet. Juist op dat moment kwam een politieauto de straat in... en werd de man gearresteerd. Ook de vrouw die bij hem was is opgepakt. Volgens de Vries staat de zaak los van de Puttersse moordzaak... en fiets zou niet in levensgevaar zijn. Autoimporteur Pon heeft jarenlang leden van de koninklijke familie... speciale kortingen aangeboden voor leaseauto's. dat schrijft NRC. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... maakten geen gebruik van de speciale kortingsregeling... maar zeker één ander lid van het koninklijk huis deed dat wel. Wie dat is, wil de RVD niet zeggen. Het gaat volgens de krant om leaseauto's uit een speciaal wagenpark van de importeur van Audi en Volkswagen. Niet alleen de Oranjes, ook andere bekende Nederlanders en sporters konden met korting een auto leasen. Amerikaanse troepen helpen het Filipijnse leger in de strijd tegen extremistische moslims in Marawi. Die stad is al weken bezet door extremisten die banden hebben met IS. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Manila heeft tegenover persbureau Reuters de betrokkenheid van de Amerikanen op de Filipijnen bevestigd. De Amerikaanse hulp is opvallend, want de afgelopen maanden was er juist spanning ontstaan tussen de Filipijnen en de VS. De Filipijnse president Duterte nam nadrukkelijk afstand van de bondgenoot en dreigde de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Filipijnen te beëindigen. Het weer, veel zon, hier en daar wolkenvelden, later vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden en 24 in Zeer-Vlaanderen. Morgen warmer, maxima van 29 graden, in de middag wel buien met kans op onweer. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4, Amsterdam in de richting Den Haag. Daar de staat tussen knooppunt Meer en Baddoeverdorp drie kilometer door werkzaamheden. Er is één reis ook dicht. En verderop is de weg dicht bij knooppunt Burgerveen door werkzaamheden tot maandagochtend. Veel mensen moeten al omrijden over de A44 richting Den Haag. Daar staat inmiddels vijf kilometer file tussen Leiden-Zuid en Wassenaar met een kwartiervertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hotel Hoogland is dit. Goedemorgen, Zandvoort. We hebben al twee gasten voor ons zitten, maar we gaan eerst even vertellen wat we gaan doen. Goedemorgen, Irene de Jager. Goedemorgen, Gerry Rutte. Wat gezellig dat we er weer ja. samen zijn. Uh, we beginnen met uh, de Seafood Bar Plazant, die uh, geopend is. Uh, en daar gaan we alles over vragen, want wij willen weten wat er allemaal te ja. eten is. Dan krijgen we het Sociaal Wijkteam Zandvoort, dat is, de, stelt zich voor. Ja. Is nieuw, hè? Is nieuw. Is nieuw, en, ja. We hebben twee mensen, maar we weten ja. niet precies nou, dat wie het. er komen, dat maar het. we zien het zo meteen. Daarna komt uh, Gert Tone praten over uh, de Zand het Zandsculptuurfestival. Hij is, is uh, uh, maandag. Maandag, maandag dat, begint he? het, het jaar. Ja. Ja. Ja. Uh, Gert Tone is uh, jurylid en uh, de, het thema dit jaar is Hollandse Meesters. Ja, en er zitten nee. ook in de jury zitten uh, directeuren van twee bekende uh, musea. Hermitage ja, geloof ik, om aan te dus, dat is dus, wel dus bitter gezegd. Ja. ja, goed. Dan hebben we even een kleine pauze met het journaal en dan komen we terug met George Polman. Hij is van AG Architecten en wij gaan praten over het Raadhuisplein, wat ja, daar gaat gebeuren. dat gaat weer helemaal mooi worden. Ja. Uh, daarna komt, uh, dus ook heel actueel, de windmolens, hè, een update van de windmolens. Het gaat nu naar de Raad van State, de, het advies, dus dat is allemaal heel... Het blijft, heel, het, blijft, het, is, het ja. blijft maar doorgaan. Ja, ja. Goed, en als laatste hebben we Herman Mannaert, dat is een cardioloog en hij heeft uh, hier in Zandvoort Noord de hartkliniek Land uh, geopend. Ja, het is de zesde kliniek in Nederland. Ja, en dat is ja. wel heel bijzonder dat ja. dat hier uh, komt, dus daar gaan we alles over vragen. Maar we beginnen met de heren Andrew Voetelink. Goedemorgen Andrew. Goedemorgen. En Jeroen Goedemorgen. de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, seafood bar. Ik bedoel, het was toch al gewoon goed dat restaurant, ja, dat is goed. maar met dat alles erop het en eraan. Dankjewel. je Leuk. Dank uh, ja, uh, nou de meeste gasten kent placent uh, voor het restaurant. We nou hadden we op het uh, terras hadden we een mooie uh, glazen huis staan. Het glazen huis, het hè? Het glazen huis. Okay. Nou, daar hebben we uh, voorheen hebben we daar een wijnbar uh, gehad. Ja, ja, klopt. En we dachten, uh, nou, we gaan deze keer wat uh, nieuws mee doen. En uh, we kwamen op het idee van een seafoodbar. Want het is wel nieuw, hè? In de, op het strand, laat ik het zo zeggen. Het is zeggen. wel nieuw, ja. Hier in Zandvoort nou, nog weinige pavions gezien die echt een seafoodbar hebben. En dat, uh, ja, dat gaan wij nu echt uh, deze zomermaanden gaan we dat uitproberen. Spannend. En uh, daar hebben we heel veel zin in. Ja. En uh, ja, de menukaart ziet eruit met uh, friet to Oestertjes. Ik weet het. En het is echt een beetje dat je met vrienden of met een. Een stelletje lekker uh, op het strand gaat zitten en lekker delen met, met het eten met z'n eten ja. ja het is delen hè ook het is het is echt, uh... met je handen eten met z'n allen ja. Ja. ja het is niet ja, echt, echt een, uh, ja. ja. een ja. gangen menu dat je dan gewoon lekker gaat zitten ja. het is echt gewoon het komt wanneer het klaar is ja. en uh, Heel lekker leuk. champagne erbij en wat wat zijn de specialties wat wat is er uh, zeg maar ja. anders wat dan de je? andere wat ja nee ik horen ik wil het horen we hebben een gedeelte warme gerechten en een gedeelte koude gerechten. De frietemers dus is ja, koud. koud ja. En de kreeft, we hebben hele kreeften, halve kreeften. En die zijn ook koud bereid. Oesters. Oesters, hè? Oesters, ja. Dat is mijn favoriet, hoor. Ja. En, en wat voor bereiding heb je voor de oesters bedacht? Uh, de oesterbereiding, ja, dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke vorm. Dus met geen... Met, geen uh, geen poespast of glan, gewoon erg... puur... Zeelse oesters, Normandië. Ja, en, en Andrew. Uh, tijdens de opening zag ik dat dus een, een, een vrouw bezig was om oesters te openen. Ja, ja. Gaan jullie dat altijd doen? Want dat was wel heel bijzonder. Ja, een ja, dat, groot mes, uh, ja, om een ijzeren schort om, de sport, uh, de om ja. en dan Ja, dat, dat was eigenlijk echt voor de, de, voor de opening, de opening. Ja. Ja. en dat, uh, ja, misschien kon er nog eens een feestje dat we er uh, een keertje terughalen in, uh, ja. in het hoogseizoen, maar het was ja. echt uh, voor de opening was ja. dat. En dat uh, Hey, en je doet het samen met Jeroen, hè? Ja. Jeroen nog af. En, uh. ja. en wat gaat Jeroen doen allemaal? Uh, nou, Enro die staat uh, voor het uh, hoofd in, in de keuken, zeg maar. Die maakt alles klaar. En ik zal dan de, de service verlenen. Ja. En uh, ja, probeer alles zo goed mogelijk te doen. We hebben bijvoorbeeld ook op de kaart staan de wine flights. Dat zijn dan verschillende puntjes uh, uh, die je kunt bestellen. We zijn dan in samenwerking met het huis daten dan ...hebben we verschillende uh, champagnes... Oh, ...waar je dan met oesters kunt uh, combineren... ...eventueel met een chardonnay of een uh, proefglaas... wat we ja. op dat moment schenken met een hapje erbij. Um, heb je... Want, bedoel, het, is, het is niet echt een menu of, of heb je zeg maar... ...kun je zeggen van nou ik ga daar zitten en ik zeg van nou hup... Uh, je, ...verras me maar. Dat kan ook. Ik wil een verrassingsmenu en ik wil er een wijnarrangement bij... ...en uh, laat het ja, maar, maar gebeuren. Ja, zijn er heel erg leuk in. Ja. Want dan kun je eigenlijk alle champagnes proeven of ja. alle wijnen. Dat zijn proefglaasjes, hè? Dat ja, zijn, zijn allemaal proefglaasjes ja, ja. met een uh, oestertje ja, erbij en dan drie verschillende oesters. En dat ja, is, uh, ja, dat is wel leuk. Ja. Is, uh, ja. en, en die wijnen, ben jij gespecialiseerd, Jeroen, in wijnen? Heb jij, die, heb jij een, uh, een licentie? Zeg, om Ik ga mijn te licentie noemen? daar wel voor halen, ja? maar het, het, het interesseert me heel erg. Dus ja, leuk. Ja, ja dat zeker. Ja. Ja, het is toch, toch heel bijzonder om een uh, speciale wijn bij, bij witte wijn voornamelijk, denk ik. Hè? Bij, ja. bij, uh, ja, ja. Rekenen jullie op, op passanten, hè? dus op, op spontane gasten? Of heb je wel zoiets van, we moeten dat wel reserveren of in ieder geval zorgen dat, dat er, ja, we van tevoren weten wie er komen? Uh, ja, we proberen uh, reserveringen binnen te halen. En ja, het is wel uh, leuk als mensen het ook uitproberen. Want sommige mensen schrikt het een beetje af omdat het allemaal koude bereidingen zijn. Ja. ja. En ja, dat is. Uh... Voor Zandvoort, dus is het wel even nieuw. Het ja, is nieuw, ja. ja, ja, ja maar wel heel erg leuk. Ja, en heel gezellig een ook. Het aan het strand. Ja, dat, dat, dus die dat, indruk. Ja. Nee, dat is wel een, mooi, een mooi, uh, mooie ja, vergelijking. Klopt. Het ja, uh, is een beetje een upgrade. En dat, ja. vindt, uh, dat is wel Ja, maar, maar dat is toch leuk? Als je... goed, het is dus ook vanaf uh, uh, s middags vier uur? Nou, we zijn uh, vier dagen in de week open. Dat is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Oké. En het begin om vier uur. Ja. En, ja. Mooi. ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie tijd. Hè? Het is de borreltijd hè, om het ja, maar even echt. zo te zeggen. Ja, ja. Dan is er ergens een vijf in de. En dan <laughs> en het het ja. ja. Ook al is dus dan mag het Dan mag het, u. Dan mag het inderdaad. Nee, ik kan uh, ook gewoon een Rieseling. Uh, het hoeft niet gelijk een champagne. Te zijn. Dankjewel. <laughs> <laughs> maar uh, al, het, wordt, al het eten wordt bereid in de keuken van het restaurant? Nee, nee, nee. Niet? De, de koude gerechten worden in de seafoodbar bereid. Oké. Okay. Daar sta ik dan. En ja. uh, we hebben ook een paar uh, warme gerechtjes. En dat is onze kreeftensoep, onze uh, groene kreeftensoep. Die uh, ja, dat vindt iedereen. Uh en die komt uit de, de, de, de warme dingen komen uit de keuken ja de genade koketjes ja. oh. uh, loempiaatjes hebben we we hebben vlamkoegen dan de zalm versie want we willen het wel een beetje de vis, de vis ja. Ja. en daar zijn we nog een beetje spelende wijze zijn we daarmee aan het uh, ja, bekijken van uh, wat ja. was je hier al mee bezig vanaf het begin van het seizoen of ja, ja, ja, had je ja. is, is dit iets ja, wat gegroeid is ja, echt uh, ja, naartoe gewerkt en uh, 1 juni was de opening en dat uh, ja dat hebben we toch weer uh, geflikt hey, en Jullie halen de, de, het vers hè? uit de Muiden, ja. de alles. Ja, ja, alles. Ja. De kreeft de en de oesters. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, en dat is heel belangrijk. Dat kan de je de niet de bewaren, bewaren hè? Dat moet in één dag op. Of kan je dat wel bewaren? Uh, de, ja, de, oesters die zijn wat langer houdbaar. Maar ja, dat is allemaal. Dat uh, ja. zijn de kwetsbare producten. Kun je, kun je dan nog zeggen van, ik, bedoel, ik ben een praktisch mens in de keuken, ik probeer, ik probeer nooit iets weg te gooien. Want dat vind ja. zonde. Dus ik zonde, ik gebruik eigenlijk altijd alles. Kun je dan ook nog zeggen van, uh, stel je voor dat er dingen over zijn op een dag, die kun je dan verwerken voor avond, uh, hè? Ja, voor de, de dinersavond. Ja, dat bedoel nou, ik. We om. hebben een drie gangen menu en daar verwerken we weer producten Nou, dat in. komt dan ja. ja, goed komt uit weer. Uh, ja, ja. Ja. ja, leuk. Ja, dat, dat geeft natuurlijk dan ook de ruimte om steeds elke dag vers spul ja. in huis ja. te hebben. Ja. Nou, wel heel mooi. En, en het personeel? Heb je extra personeel moeten inhuren hiervoor? Of kan, kan uh, uh, Jeroen het alleen aan? Nou, dat wordt af en toe moeilijk. In het hoogseizoen wordt het natuurlijk moeilijk. We echt met z'n tweeën staan. Maar hoeveel mensen ja. kunnen er eigenlijk uh, eten? <laughs> uh, ja, ons tras is heel groot. Uh, ja. We hebben oh, een gedeelte, een weer, maar he? we hebben ja. gewoon gedeelte afgestermd. Ja. Dat je daar lekker kan zitten en ja, daar proberen, daar zijn we nog een beetje zoeken in, ja. hoe we dat uh, precies kunnen, uh, maar ja, we kunnen een hoop aan en dat, uh, ja, dat vinden we ook waar, leuk, het is, een, is een leuke en je uitdaging. Je kunt het natuurlijk weer. ook schuiven, hè? want je kan dan ja, ook schuiven kan, uh, ja. Ja. als het, als het een, een stuk groter is. Een, uh, ja. een beetje druk van ja, de keuken je, af, ja, dus ja, daarom, we ja. hebben ja. een ja. vrij groot terras. zeker, ja. En ja, daar gingen toch ook altijd mensen zitten van, ja, en nu nemen wij dat stukje af. Ja, alles De personeel in planning, dat is altijd mooi. Dat in, blijft een dingetje. Als je echt maar ja, is... een topdag hebt, dan, uh, ja. dan moet je natuurlijk aan dan allebei je de kanten. Moet ja, je ja, ik ben zorgen. benieuwd uh, zondag, het wordt uh, ja? 26 graden. Ja. Dus uh, oh, jee, we gaan ja, er ja, weer ja, volgende ja. week. Dus, uh, de bedden kunnen weer het strand. Ze uh, ja. we zijn en... weer allemaal afgeveegd. Het <laughs> ja, was, was, was, was schuim, hè? Een hoop schuim. Ja, ja, ja. Een aardig dagen. We hadden zijn natuurlijk... er nog goed vanaf gekomen op het terras. Maar uh, de bedden, die uh, het weer. Uh, ja. Dus altijd dat zand, hè? Altijd dat zand. en het schuim. Ja, het schuim, ja, het schuim is de dat, uh, ja, het ergste. Dat het gaat echt op je doeken, doeken zitten. Het is, het is ook uh, een beetje vettig, hè? Ja, de, ja. Dat dus het is ook voor de ramen, hè? Altijd over schuim is het. En, uh, ja. Ja. ja. Maar goed, daar, daar praten we maar niet meer mee over. Bij, nee, hè? Want dat de ramen die we gehad hebben in de Ja, precies. En, Andrew, vier dagen nu. Ja. Als het goed gaat lopen, willen jullie dan zeven dagen, zeg maar? Nee, we willen het echt vier dagen doen. Exclusief houden. Ja, exclusief houden. En we willen het. De, ja, de de, de, in het uh... hoogste de... Dus deze komende... Zomer, ja, deze Behalve komende als er natuurlijk een partij komt... die een feestje ja. heeft op dinsdag... en zegt van wij willen graag die oesters of die uh, dat afhuren. De ja, boel ja. ja. afhuren. Ja. Dat, ja. dat zou ja. natuurlijk ja. wel heel mooi zijn. Allemaal en dan mogelijk. komt er zo'n dame die dan de oesters... Ja. voor je ja. openbreekt. Dat ja. uh, vond ik zo uh, leuk. Uh, ja, ja. Ja. Ja. <laughs> leuk. Ja, dat doe ik je doen. Ja, dat kan. <laughs> nou ja, ik moet eerlijk zeggen... ik heb in de telecom gewerkt... en er waren regelmatig bijeenkomsten met heel veel mensen. En... Een van de dingen die dus daar vaak uh, gebeurde was dat er inderdaad is één of twee ja. mensen stonden met zo'n zo groot ja. <grijpte> zo leren, leren schort ja. Ja. Hè? en dan ja. ijzeren handschoenen ja. Ja. En, ja, en dan precies. werden de hoesters open gekraakt. Nou ja, ja dat was, beter leuk. Ja. kon je het niet krijgen inderdaad. Leuk. Dat was al heel bijzonder. Dus, uh... Vind je het leuk Jeroen? Ik vind het heel erg leuk, zeker weten. Ja en je bent daarnaast ook gewoon voor het, voor het restaurant en voor Goedelijk de rest als er, mee er, altijd als je, je, loopt is, je zeker weten <laughs> Ja hoor je loopt al een tijdje mee hè precies <laughs> hoe, lang, hoe lang ben jij al bij Plazant dit is nu mijn derde seizoen bij Plazant ja, ja maar hij doet ook iets anders hè nog ja het seizoen dat ja. weet je. in de winter ben ik uh, uh, leraar ja in de winter ben je ja. ja ja ja je pakt van de beide het plezier eruit precies maar is het niet zo dat je als je het hele seizoen gewoon keihard gewerkt hebt op het strand dat je dan behoefte hebt om in de winter gewoon een beetje te relaxen of is skiën relaxen? Het is uh, Hij geeft les. ja dat wel. Hij geeft ook les. Ja. Ja. Dat wel. Ik heb een maandje ja, toch te. <laughs> een maandje, maar anders werken. Tussen dat ik vrij heb en dan. Uh, dan kan ik relaxen Nou ja, ja. ja de meeste mensen hebben ook maar twee of drie weken vakantie ja, per jaar of vier weken dan het is ook weer Dat anders is, natuurlijk. Ja? ja ja jullie ja, ja wij ook. maar jullie ja jullie gaan natuurlijk in de winter moeten ja, jullie alles door, weer ja. We in orde maken lach. voor de zon zorg... <laughs> ja. <Ja. Skien>, <laughs> is goed geregeld ja, ja leuk nou ja, ja, weet je, ik, ik, ik zou tegen de mensen willen zeggen van... Uh, kom vooral even kijken bij jullie en uh, ga uh, zien wat er... Uh wat er aan de hand gewoon is, gewoon een, een keer langs proberen. Kijk echt, ja, het is gewenst. Yes ja, en we hebben langs komen. Ja, Ik vond het hartstikke leuk. Echt waar. Maar goed, wat ik zeg, ik ben geen graanmeter. <laughs> nee, maar goed. Jullie, jullie komen eigenlijk hè, elk jaar euh, bij het start van het seizoen ja. euh, altijd langs om weer even te vertellen wat jullie gaan doen. En de openingsmenu is wat toch een soort begrip is geworden in het dorp. En voor de dan nog voor. Zandvoort, ja. ja, dat is waanzinnig, hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Leuk. Ja, ik, ik, ik moet zeggen, jullie, ik, ik, ik zal niet zeggen de, maar jullie zijn wel een van de mooiste tenten van het uh, strand, vind ik. Uh, nou, en ook vanaf dankjewel. de boulevard, hè, want dat, er, er dat, dat vind nou, ja. ik eigenlijk wel een dingetje. Bij, bij, als je de boulevard loopt, dan, ik oh. <coughs> elke tent heeft zijn eigen charme. Dat moet ik uh, natuurlijk ook zeggen. Maar qua verzorging hè, qua de achterkant zien jullie er wel uh, als een van de, de, de uitstraling de uitstraling aan de achterkant nou, is wel, wel heel, heel, heel ja, erg mooi we werken ja. daar hard voor ja. ja, nou dat is uh, ook dus zo mag best gezegd worden ja. dus iedereen gaat naar de het zusje van uh, plazant seafood bar het glazen huis ja. Ja. Ja. open van donderdag tot en met zondag van vier uur middags, middags, middags, middags af En de keuken gaat dicht om 10 uur. Is dat de normale tijd? Andrew en Jeroen zijn de baas van maar het... Maar ja, als het iemand bar. nog een noosentje wil, dan ja. maken we die altijd ja. ook. Nou, ja, leuk ja, Oké, okay. dank u wel. Nou, Dankjewel. ik zeg dank voor ja. jullie komst en uh, maak er wat moois van. En uh, we zien elkaar uh, weer uh, bij een volgende uh, wat je wat te melden hebt, dan kom je gewoon. Oh, wij gaan uh, luisteren naar een muziekje. Dat uh, muziekje dat heeft uh, Gerry Rutte trouwens allemaal uitgezocht. En Casper Geursen. goedemorgen Casper. Dat is onze techneut vandaag. En uh, we hadden je nog niet bedankt namelijk. Dus daarom nee, denk ik, ik zal het nog even zeggen. En uh, De koffie wordt uh, trouwens geschonken door uh, Gert van Kuik, die, ja. uh, die heen loopt. En weer loopt links en rechts. En ehm. Um, door hey, bedankt. I've got sand in my shoes. Van de drifters. Sand in my shoes as you oh, oh oh the blanket that we used to share I Just to wait for the stars to come out at night The heat wave and the clouds are just all new But I still got some sand in my shoes Sand in my shoes oh, bring memories of the salty air. Oh, oh, the blanket that we used to share How we fell in love down by the sea Comes back to me I got We'll the sand in my shoes Sand in my shoes en we zijn weer terug oh, ja. en bij ons uh, zitten andré hagenaar ja. en ik zeg het nog even goed koki tinga van het sociaal wijkteam die uh, wanneer begonnen is uh, in februari Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. We Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. welkom ja Dankjewel. Februari van dit jaar, 2017. Oké. Okay. Zijn we officieel uh, begonnen inderdaad. Ja. Ja. En wat was de aanleiding van dit sociaal wijkteam? Hoe ontstond dat? Er moet een aanleiding zijn geweest. Maar kan je het zo voor zeggen? Graag. Uh, in een in, in welzijnsland uh, zijn er toch wel heel veel instanties werkzaam. En uh, het sociaal wijkteam is ervoor om mensen te informeren uh, en... Ja, een Licht, uh, lichte begeleiding te bieden. Um, en ook om een beetje te kijken van uh, waar ligt nou de regie uh, in de hulpverlening. Want ja, soms zijn echt diverse instanties met bijna hetzelfde bezig in de hulpverlening. En ook dat is een taak van het Sociaal Wijkteam. Dus wij zijn informatie en advies en lichte ondersteuning. Precies. Liep men daartegen aan dan? Dat er te veel uh, uh, ja, thuis was misschien? Uh, in, in, de, in het hele land is dat een uh, ontwikkeling. Dat er sociale wijkteams komen. Of zijn. En ook, of zijn. Ja. Ja. En ook om uh, ja, de hulpverlening dicht bij de mensen uh, uh, te bieden. En ja. laagdrempelig. Ja. Dat vooral hè Ja ja, om die reden zijn wij inderdaad ook hè, doen we erg ons best om heel laagdrempelig en bereikbaar zijn voor de mensen. Uh, uh, we hebben op, op, op twee plekken hebben we bijvoorbeeld spreekuren. Eén uh, is het pluspunt in Noord uh, en de andere plek is uh, in het raadhuis van uh, van Zandvoort. En in het raadhuis zijn wij dagelijks van uh, tussen negen en half één uh, geopend en in Noord zijn wij uh, Maandagmiddag tussen half 2 en 3. En donderdagochtend ook tussen 9 ja. en half 1. Ja. Is, is dat het loket ook geweest? Wat het vroeger dat was? is voorheen het loket ja, geweest. Ja. Dat noemen we tegenwoordig uh, noemen we dat het inloopspreekuur. Okay. Ja. Ja. En dat heeft ermee te maken dat het loket ook een beetje een verwarrende naam was. Want toen kwamen we ook bijvoorbeeld, nou wij doen een hoop, maar mensen kwamen ook bij ons om paspoort aan te vragen. Oh, dat is nou ja, net is wat de we niet doen, bij nee. wijze van spreken. Ja, dat is en ik een... kan me ergens ook wel voorstellen zoiets als het loket, dat dat ook... Uh, ja, uh, verwarrend is misschien. Verwarrend, precies. Ja. Ja. Het inloopspreker is dan toch wat meer, uh, ja. ja. Dat, daar heb je niet zo snel de associatie mee dat je een paspoort aanvraagt, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Ja. Het overlappen van, van de diensten, hè? dus, dus het, het aanbieden van allerlei diensten, zeg je. Ja. Daar zijn er ja. eigenlijk ja. te veel mensen die, met uh, eigenlijk hetzelfde bezig zijn waardoor er dus nou ja in de basis niet goed terecht komt wat mm -hmm. mensen willen mm -hmm. uh, is dat iets wat jullie zelf uh, gesignaleerd hebben of zijn het de diensten die gesignaleerd hebben van hey ik ben hiermee bezig maar ik zie dat team uh, nou van een bepaalde ja. loket daar ook mee bezig is ja. en wat zonde van de tijd eigenlijk ja, zonde van de tijd en de energie, maar ook um, zonde voor cliënten die um, het verhaal wel, steeds weer opnieuw moeten uitleggen. En en vaak, ook niet weten, uh, vaak ook hun verhaal bij diverse mensen neerleggen om hulp te krijgen. Ons team bestaat uit uh, mensen van diverse herkomst. Dus er zitten mensen in die bij de gemeente werken uh, voor de WMO. Dus het is voorzieningen voor mensen met uh, beperkingen. Uh, mens, uh, dus, uh, we hebben een dus, uh -huh. uh, André is van het Maatschappelijk Werk. Afkomstig. Ja. Voorheen context en nu ook. En er werkt André zee. nog een deel van En daar is nog een collega van. Ja, uh, Ja, we hebben een collega die afkomstig is van het RIBW. Ja. Regionale instelling bescherm wonen. Uh -huh. uh, iemand van de stichting de Mee, ja. ondersteuning en de wijkverpleegkundigen, de denk ik. Ja, en en opbouwerken, dat ook en, nog van. Oh ja, en de opbouwwerken. En, en een ouderadviseur. Ouderadviseur. En op de achtergrond is nog iemand voor ons werkzaam voor, uh, voor schuldhulpverlening, als ja, op aanh. Okay. Okay. Schulddienstleiding. Dus ja. Op deze manier, um, ja, wordt er nog. ook al een he? Het is he? een strengere, eigenlijk. Ja, Al alle dingen kunnen in één. Ja. Maar korte lijntjes wel, denk ik. Ja, het is ook bijvoorbeeld als wij, hè, we hebben ook vaak dat we met met, uh, twee collega's van diverse disciplines om het zo maar te zeggen, op huis gaan. Ja. En dan, uh, wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb is, ik noem maar iets van sociale diensten wat meer financiële kant kan benaderen en daarmee door de juiste vragen te stellen denk ik. Nou dat ook, maar ook vanuit je kennis ik bedoel, ik zou er op een heel andere manier als maatschappelijk werker ingaan dan mijn collega van sociale zaken en zo kun je toch een groter je eigen achtergrond op dat een groter bestrijken om het zo te zeggen. Ja dat is zeker mooi een meerwaarde ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ik kom uit de wijk eh, verpleging, dus ik weet hoe ja. uh, hoeveel dingen er gebeuren ja, dat je ja. vaak niet weet van waar moet ik nu naartoe ja, hè, met met een uh, probleem van uh, van een cliënt en het ja het is natuurlijk fantastisch dat je gewoon kan zeggen van nou ik bel het wijkteam uh, sociaal zandwoord en ik leg het probleem voor een ja. keer en jullie kunnen vanuit jullie ervaring gewoon zeggen van nou daar gaat uh, Wendy naartoe of daar ja. gaat Annelies naartoe ja. Ja. want die ja. is daarin gespecialiseerd dus is het. Het, ja. het, het het scheelt enorm veel tijd zeker en de luisteraars en de burgers kunnen ons ook helpen hè, als zij dingen constateren ja. als kunnen zij zich zorg zorgen maken hebben. over een ja. bewoner een andere bewoner van Zandvoort, dat is goed. dat is dan goed. kunnen zij uh, ons er ook bij ondersteunen misschien wel het bruggetje vormen tussen die persoon waar zij zich zorgen over maken en ja. ons nou, dit is wel hè, een hele goede want ik, ik kan me herinneren uit uh, zeg maar mijn actieve Verregen, ja. tijd dat ik uh, dat ik bij een, een meneer kwam en nou die meneer die zat gewoon bij ons in de, in de in het wijkteam als cliënt, mm -hmm. maar die zijn buurvrouw daar signaleerde ik toch wel een paar dingen waarvan ik dacht ja. van hmm, ja volgens mij is dit niet helemaal oké okay. en toen heb ik me echt bedacht hoe kom ik nou bij de juiste persoon ja. om daar een melding van te maken dus ja. ik probeerde al te bedenken van ik moet erachter zien te komen wie haar huisarts is weet je dat ja, soort dingen ja, ja, ja. Zo gaan en dat we dan kan denken. ik niet want ik ik weet haar geboortedatum niet weet nee. je ik kan ja. ik en ik ik weet wel een naam maar verder weet ik dus niets van die mevrouw en nee. op zo'n moment in geval van zorg van een buurvrouw, ik bedoel, ik was nu ja. aan het werk, maar als dat gewoon de ja. buurvrouw ja. is, kun je natuurlijk zeggen van nou ik bel uh, het wijkteam. Het, wel het, ja. Ja. Ja, het mooie is ook nog eens een keertje, voor diegene, die burger waar, waar zich zorgen over gemaakt worden, daar zijn wij ja, vreemd voor, om het zo te zeggen, we hebben nog geen kennis gemaakt. Het eerste contact is er nog niet geweest, maar de buurvrouw die kent als het goed is degene waar die zich zorgen ja. over ja. maakt, dat kent die wel. Waar. Dus ja. Die, ja. die zou een hele mooie... Als ze dat wil, uh, rol daarin kunnen spelen inderdaad. Ja. ja. Hoe, hoe hoe weet hoe kunnen mensen het sociaal wijkteam bereiken eigenlijk? <laughs> hoe, hoe is dat uh, is dat bekend? Nee, joh, Waar kun je dat? Kunnen, hè, die loketten? Daar kunnen ze dus nou, wat ik net uh, zei. Maar hoe weten ze ja. dat? Ja, hoe weten ze dat? Ja. Hoe weet men dat? ja, um, we proberen inderdaad ook wel. Uh, nee, nou, ja, nou, je ja, we Voor de mensen ja. die uh, internet hebben is het dus. Bw. Ja sociaal wijkteam daar Zo kunnen ja. ze natuurlijk naartoe, maar ja. ik denk dat op het moment dat je naar de gemeente toe gaat en je vraagt daarbij een willekeurig loket of bij de balie van goh, ik Zo zoek het sociale wijkteam, dan zeggen ze dan moet u daar zijn ja. en u kunt dan en daar terecht ja. die tijd. Ja. En dat, is dat geldt ook voor de Vlemingstraat bij uh, het uh, pluspunt. Plus Plus Plus Als je het. bij pluspunt aan de balie komt, ja. dan zetten ja. ze ja. vanzelf van, kom door. dan maar, uh, want dan ja. is de man. En dat geldt ook voor alle medewerkers de organisaties natuurlijk ja ja die hebben mensen bij ons in team zitten en het geldt bijvoorbeeld ook naast ons kantoor in Pluspunt zit bijvoorbeeld zorgbalans ja die zitten daar ook ja die zitten daar ook maar goed dat is verwijs ook door ja dat fysiek mensen kunnen ons ook bellen of mailen natuurlijk inderdaad op en we hebben overleg met diverse instanties C zijn we heel nauw hebben heel nauw overleg met ja en we delen natuurlijk alleen informatie als cliënten dat goed vinden ja dat mag dat duidelijk zijn. Ja. Uh, maar we hebben daar heel goed overleg mee. En ja, met eigenlijk met nog meer instanties. Met de wijkagenten. Uh. Ja, en als het echt iets is wat, wat, wat zeg maar gevaarlijk is. Ja. Dan, dan wordt er uh, zeg maar de juiste instantie uh, ingeschakeld ja, om dat. daar iets uh, mee te doen. Het telefoonnummer trouwens is uiteraard 023. En dan 5740450. 40 450. Ja. Ja. Makkelijk dat nummer om Dank te onthouden. Je. 57, dat is altijd zandvoort. Dus Ik laat het eigenlijk altijd uh, weg, ik het te ja, te ja. dus 40, 450 en dan gewoon Zandvoort ervoor, dan precies. komt het helemaal. Ja. En de e-mail ja, ook nog, nog maar misschien. Het e-mail ja, geeft ja, alles maar. maar. Dat is sociaalbijkteam@zandvoort.nl. <laughs> precies. Nou, nou, precies. nou meer, hoe makkelijk is het? Hele mooie kanalen hoe mensen. Ah, ja, precies. Ons maar er kanalen. zijn natuurlijk best dus wel veel mensen die toch ja. uh, dat internet, he, dat vinden ze toch een beetje eng, of ze vinden dat, uh, nou ja, ja, ze hebben het niet of ze willen het niet. Ja, dit is wat meer de oudere generatie. De jongeren die mailen juist met name. En Andere, die, die vinden ik, het juist weer he? prettig ja, om te mailen. Heel dus, ja. uh... Hoe snel krijgt men uh, een antwoord? Ik wil voor, ik stuur jullie een mailtje. Naar sociaalwijkteam.nl En ik geef daar aan. Ik maak me zorgen om mevrouw uh, Huppeldepup uh, Die woont uh, op het Venemaplein. Ik noem haar een uh, dwarsstraat. Uh, nummer, weet ik veel, 684. Dat bestaat ja. daar namelijk nou, niet. Laat ik zeggen, maximaal binnen twee werkdagen. Ik denk dat de praktijk zelf sneller is. Maar laten we onszelf wat ruimte geven. Want uh, ja. uh, het is ook een beetje piektijden. Maar ja af en toe, maar uh, maximaal binnen twee werkdagen hebben we mensen toch wel uh, ja, dat contact, contact met nummer, ons. Ja, ja, precies. ja, precies. ja. Nou, dat en, is wel heel mooi. En, en loopt het al, al, is het al wat ja, bekend? Zeker, hebben jullie ja. druk? Ja, dat ja, dat gaat. Gaat. ja? ja oh, zeker ja. druk. Ja, met ja. ja. druk. Dan, ja. Dan, dan, het, dan, dan, werkt dan werkt het. Dus. Ja. ja, dan werkt het, precies. Ja. Ja. Is het zo dat uh, dat drukte ervoor uh, uh, uh, uh, kan zorgen dat jullie vastlopen in, in, in tijd? Want of, of is het gewoon zo dat het komt bij jullie binnen en je schuift het eigenlijk gelijk één op één door naar degene die er de mee aan de slag moet? Ja. Dus dan, dan stroopt het ook niet op. Of wel? Nee, we hebben op dit moment nog geen wachtlijst. Als dat is waar je het doet. Die is er op dit moment niet. <coughs> Laten we hopen dat die er ook niet komt. Maar goed, een hoop dingen is ook wel... We zijn nog een vrij jong team. Dus een hoop dingen Moet moeten we ook nog uitzoeken. Het, boven, hè? Ja. En ja. vorm krijgen. Maar op dit moment is dat nog niet gebeurd. Kunnen we inderdaad... Uh, zijn we er ook dingen... Zijn er ook bepaalde onderdelen... waarvan je nu al kan zeggen... van nou, daar komen eigenlijk de meeste vragen of informatie aanvragen op bidden. Ja. Ja, financiën is wel een heel ja, uh, groot, ja. uh, groot ding waar mensen mee worstelen. Ja, en, ze komen er niet ja, uit. Moet, je merkt dat ja. de maatschappij erg ingewikkeld is ja. voor heel veel mensen. Dus en, Formuleren. En, ja. Ze moeten ja. veel invullen. Ja. Mensen moeten ja. heel veel invullen. Ja. En het ja. internet is ook voor jonge mensen niet altijd nee. toegankelijk. Heel, heel toegankelijk en heel gemakkelijk. Uh, ja, want alles moet online en, en, en betalingen en alles in de gaten houden. De maatschappij is ingewikkeld. Nou dus... ja, aanvragen van hulpmiddelen bijvoorbeeld. Ja. Hè, of iemand ja. die een, een lift in huis nodig heeft. Ja. Of een, of een, maar je ziet ook dat mensen soms niet aan hun financiële verplichtingen even kunnen voldoen en, en dat loopt op en dan raken mensen het overzicht kwijt ja, schuiven het opzij dan open je de post niet meer bijvoorbeeld ja. Ja, ja, ja, ja. En, en, dat is eigenlijk is dat een onderdeel dat staat. een onderdeel van vaak hè, want de maatschappij wordt complexer je ziet ook wel dat ja. chronologieken bij klanten ja. complexer worden Dus meestal is het niet zoals wij het dan noemen dat mensen met een enkelvoudig probleem komen meestal is het een onderdeel van, van een van heel groep aan ja. worstelingen of en dat is een waar onderdeel vaak dan ook. Ja. Geval, ja. Dus. Ja, ja, als er schulden thuis zijn, dan heeft dat ook invloed op de sfeer thuis. Mm -hmm. Dat verbetert ook niet de relatie waar wij spreken. Mm. Het kan soms ook weer invloed hebben op de opvoeding. Dus ook eigenlijk een soort uh, ja combinatie. Ja, en, wa en wat doen jullie dan als iemand financiële problemen heeft? Dan gaat er een financieel iemand gaat er dan langs bij die persoon. Ja, ja. Kijken. Hoe ja. werkt dat? Hoe gaat dat in de praktijk? Dat ligt er een beetje aan of er schulden zijn of dat er, nog, of dat er nog dingen geregeld kunnen worden. Als mensen een administratie hebben die niet op orde is, maar niet al te veel schulden, dan kun je vaak, kan de cliënt zeg maar, met wat hulp en wat uh, inzicht in het geheel, kan hij vaak nog, uh, ja, kan de boel nog op Verder orde komen. Op, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar als er echt schulden zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld doorverwijzen naar de bijstand of de bijzondere bijstand, tegenwoordig participatie, de, ja. Uh, ja, of naar schuldhulpverlening. Ja. Ja. En soms ja. is het nodig dat, dat iemand um, ja, altijd terzijde wordt gestaan. Precies. Of dat er bijvoorbeeld bewindvoering komt oh, tijdelijk. Ja, ja. Ja, nee. ja. Maar goed, het is pas in latere... Ja, dat is de ja. Het is belangrijk ja. dat ze jullie vinden. Dat ja, het is eigenlijk waar het om gaat. Ik ga het nog eentje zeggen, want we moeten zo afsluiten. nog heel even. Mag dat? Ja. Wij kunnen, nee. bieden, nee. wij kunnen geen nee, geld bieden, wij kunnen geen huisvesting bieden, maar we ja. kunnen wel meedenken ja, met de mensen. Dat is belangrijk dat om te zeggen reis. inderdaad. Zeker, ja. Ja. Okay. Daar komen mensen ook met die hoop ja, bij ja. ons. Ja. Goed, Sociaal Wijkteam Zandvoort, nog één keer het ja. e-mailadres sociaalwijkteam.zandvoort.nl De website www.sociaal.sociaalwijkteamzandvoort.nl en het telefoonnummer 023-5740-450. Helemaal correct. Ik zeg Kijk. hartstikke bedankt dank voor jullie dank komst. Ja, jullie wel bedankt. En uh, goed weekend. Dank en Casper, ja. jullie ook. Wij uh, horen wel een muziekje van hem nu. Dat is uh, Borderline van Christenburg. Kijk. Ja. Dat is... At summer's end bij ons. Gert Tonen, goedemorgen Gert. Goedemorgen. goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. En wat fijn dat je wil komen praten over uh, het zandsculpturenfestival Hollandse Meesters. Brand ja. Brandlos. Het is het, is, het, is het festival. Hè. Alweer. alweer dus, uh, ja. En, ja, en blijf, dit, het mooie is dat dit zo lang blijft doorgaan. Het blijft, doorgaan, het blijft ja. zo lang staan. Mensen kunnen er zo verschrikkelijk lang ja, van genieten. Wel tot november, hè? Ja. zelfs toch. De eerste keer hebben ze gestaan tot en met maart. Maar toen was het ook echt wel... Uh, het was echt wel klaar. Ja. Maar uh, het had net iets eerder weg moeten, maar... Met het jaar erop bedoel je nog, een heel jaar bijna zowat? Ja, nee, maar toen was het wel later. Toen zaten we in augustus, de eerste keer zaten we in augustus. En oh, ja, toen is het, het, begonnen. het uh, later begonnen. Want het staat nu natuurlijk ook lang, maar het staat ja. een hele zomer lang, dus... Ja. Nee, maar het is, het is uh, dit jaar echt een heel bijzonder uh, festival, want... De Hollandse Meester zei het al, daar... Uh, in oktober komt er in de hermitage Amsterdam komt er een hele grote expositie van Nederlandse Hollandse meesters die in hermitage in petersburg zijn ongeveer 80 werken met uh, met met grote namen uh, rembrandt gerard Douw, uh, jan steen dat is een enorme expeditie Mooi. om dat hier naartoe te krijgen ja, ja. en dat is natuurlijk dat is natuurlijk fantastisch en uh, vandaar dat de combinatie gekozen is hollandse meesters met zandsculturen en uh, wat wij uh, wat wij verder doen in het uh, in het museum want dat is niet het enige en de jury, het is al wel leuk uh, om te weten, is, bestaat uit uh, Marcel Westerdiep van, uh, van Escher Martijn Bos van het Rembrandthuis, uh, Birgit Boelens van De Dermitage uh, Jean Silvins van het Haagse Haags Gemeentemuseum en... Nou, uh, dat is toch niet een oude uh, dolle ja. lijst die, nee, nee, nee, nee, dus, die het dak zegt uh, Dat is heel erg mooi en nou, dit weekend gaan, uh, gaan de gaan ze beginnen de die gaan uh, die gaan aan de uh, aan de slag dus. ja maandag hè? maandag wordt maandag. het zand gestoord ja, ja. tenminste nee, nee, nee, het is al gestort. Oh, het zand is al gestort ja, Roderik. Oh, ik heb onder oh, ja. ja, ja. maar bij het, uh, bij het museum daar uh, staat al uh, een hele grote berg staat hè. is het op dezelfde plek allemaal uh... Het yeah. uh, is ja, yeah, uh, Badhuisplein, uh, Raadhuisplein en bij het museum. Mm -hmm. en die doen ook mee aan de, aan de, aan de wedstrijd, aan het Europese kampioenschap. En er staat één extra sculptuur, komt er bij, uh, bij het station, um, en dat is buiten mededeling, maar die wordt daar neergezet in verband met de, nieuwe, opening, bij, van de opening, van opening van de. station. Dus daar komt een heel specifiek uh, Komt er bij Nieuw Unicum nog wat te staan, daar bij die uh, de rotonde? rotonde? Bij de rotonde? Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet, omdat nu die schelpenkaar elkaar daar definitief staat, oh, ja. dat weet ik niet of daar nou een sculptuur komt, dat heb ik, ook, uh, dat heb ik in ieder geval niet meegekregen. Okay. Maar komen overal komen er hele mooie route dingen te staan en het boekje geeft aan waar het dus, mm heerst. -hmm. Eh, iedereen kan zo'n boekje overal ophalen. Eh, maar dat is niet het enige. Eh, in het museum eh, hebben we in ieder geval ook een tentoonstelling van eh, ook Hollandse meesters. We hebben natuurlijk geen Rembrandt daar hangen. Ofzo. <laughs> we gaan daar, daar, dat is eigenlijk een soort van bezoekerscentrum. En we hebben een digitale expositie. Uh, je kunt daar naar een mooie plaatje kijken. We hebben een foto-expositie. Uh, er staan uh, werken van Keeksverkade. Uh, van uh, van uh, oh, Lene Sherps. Van mm -hmm. Kitty mm -hmm. Warnera. Ja, mm. um, en we hebben ook een, een, een nieuwe Hollandse meester. En ik ken hem nog niet. Maar uh, ik heb wel gehoord van uh, onze sturende kracht achter dit hele project, want dat is hele Jansen. En ik vind toch, die moet die Egars wel krijgen, want die, uh, die werkt zich te pletter eraan. Maar dat is, uh, is uh, Epperdaan, dat is echt een, een, een, een hedendaagse Hollandse meester. En die krijgt ook, uh, dit aan binnenstaande werken van hem, uh, in onyx, marmer en, uh, en brons. En buiten staat ook nog een beeld van hem. Dan hebben we, en dat boekje komt ook volgende week uit bij de opening, uh, de beeldenroute van Zandvoort. Want Zandvoort heeft heel dat veel beelden, beelden. staan ja, in de openbare ja. ruimte. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En, onder andere van degene die ik net noemde, Kitty, ja. uh, Marlene, uh, uh, ja. Kees Verkade, maar ook Nel Klaassen. En zo hebben we nog veel meer werken staan. Nou, er komt dus een, uh, een hele mooie route. Dan is er aandacht voor uh, 10 bij 10 artiesten dus een galerie in Amsterdam. En die maken dus echt schilderijen van 10 bij 10 centimeter. <laughs> Oké, okay, hele leuk. kleine mooie ja, schilderijtjes. Ja, ja. Uh, Kees Verkader exposeert in het trappenhuis. En om, uh, om 5 uur dan, dan gaan we openen. En tien over vijf, twintig over vijf, dan gaan we bekendmaken wie het Europese kampioenschap gewonnen heeft. Het is, een, uh, ja, het is, het is echt een, een, een samensmelting van uh, samenwerking van, van, van musea. Ja, leuk. Met het Zandvoersmuseum. Ja, het is natuurlijk toch heel leuk. Als ik die musea die ik net noemde, de Hermitage, het Amsterdam Museum... Escher in het paleis het ja. Ja, oh, zeker ja, heel bijzonder. En, uh, ja en dan die combinatie met met met, met het Zandvoorts museum nou, dat betekent nogal dat we een, een beste slag, Be slag Dat hebben. denk ik ook nee. Nee, en, de, en de artiesten die dit uh, gaan maken waar komen die allemaal vandaan en, uh, alle... oh, ja die namen, ik, die namen heb ik zijn het dezelfde of nee, jaar? Nee, ik, nee nee nee nee nee, zijn niet nee. Jaar, nee. Oh, oh. Ik, oh, ik had ze, ik had nee ik ben vergeten mee te nemen. Mm -hmm. Maar ze komen uit, uit, uit ja, is, ja, is, over, all over uh, the world. All, of, the, all, the, of, all yeah. over Europe. Oh, nee, ja, het is een Europees, Europees, Europees. Europees kampioenschap. Ja, okay. Ik weet dat degene die, die de, de, de, de, de, de, de op stationsplein staat, die komt uit Oekraïne weet ik. Nou, mm -hmm. Nederland is erbij natuurlijk, Engeland ja, ja. zit erbij. Ja. Polen uh, is ook vaak altijd wel vertegenwoordigd. Ja, nou, maar ik weet het echt niet. Dat lijstje ben ik vergeten mee te nemen. Ja, we gaan het zien. Dat, nou, dat komt nog dat wel een keer. Dat, ja, de dat niet ja. erg. En bovendien kunnen ze het ergens vinden. Hè? Is er een, een, een webadres of is er een plek waar men kan zien wie uh, de ja, ja, dit, cultuurmakers uh, zijn? Je had, dat, je had volgens mij ook al die, die mooie afbeelding of had je die niet? Er was toch een boekje ja, en niet? Dat, dat ja. is een boekje, ja. Ja. Dit, dit is, dit is ja. een boekje. Ja. Dit zijn posters. Ja, dat en is trouwens de, wat wij laten zien. Nu is het uh, artikel wat in de zand voor het Courant staat, dat ja, gaat over niet, de Hollandse meter, Meesters, en daar staat een... Uh, er komt er ook eentje, zijn panelen die komen, en dat komt hier op de routebeschrijving te staan, ja. en dat oh, staat okay. ook in het boekje. Ja, ja. En dat en, kunnen en, mensen dat bijvoorbeeld ook op het station uh, al krijgen, of uh, vinden? VTV, denk ik. Nou, op dit moment nou, dat, dat weet ik nog niet, want ik weet niet precies hoe die verspreiding gaat, dat wordt nog bekend. Het is wel mooi, als mensen door op ja. inkomen, dat ja, ja, ze gelijk ja, zeg maar ja, weten dat het er is, en dat ze dat krijgen. En dan hebben we nog iets, en dat is dat er op de boulevard... Een hele grote rij. Panelen komt hè, met, uh, met, met uh, ja. fototentoonstelling. Uh, ik was met fototentoonstelling. Alleen we hebben uh, een beetje pech. Want uh, die panelen die, uh, die we besteld hebben, die, ik zeg maar die Heerly besteld heeft. Ja. Het moet anders lijkt het alsof ja. ik het allemaal gedaan heb, dat is helemaal niet waar. Uh, die Heerly besteld heeft, uh, de voeten daarvan die uh, stonden op een aanhangwagen, ergens bij de leverancier. Maar die aanhangwagen is gejat. Ach, dus uh, we hebben nu die, die panelen, die worden nu op het, uh, op het uh, gassensplein voorlopig neergezet in die driehoeks dingen ja, weet je wel, ja, mee cirkussen ja, en dat soort ja, zaken worden ja, aangekondigd, ja, ja, ja. daar worden ze dan tijdelijk zo neergezet. En later, ja, gaan en later worden die, uh, wordt daar ook een route van gemaakt uh, over de boulevard. Ja, overigens, Eppe de Haan die heb ik even stiekem opgezocht ja. op internet, hij maakt dus ook heel veel sculpturen, ja, ja. dat is zijn, en daar ja. hebben we, daar, daar staat wat ja, ja, van. Ja, daar zei ik dit, dus die in Onyx, Marmer en Brons, en die staan in, in het, het museum, museum. Ja. Ja. dat is wel bijzonder, want hij ja. maakt hele mooie dingen, dat ja. kan ik zeker uh, zeggen. Een programma, uh, Gert. Wat er uh, ja, allemaal gebeurt. Uh, ja, dit is, ja, dit is echt is heel bijzonder. Ja. Ja, ja, ja want uh, uh, uh, er uh. wordt nu. Kijk. Tot nu toe maar was de zandscultuur die hadden een thema ja. en uh, dat werd uitgebeeld en dat bleven bij. Maar nu krijgen er, nou ja, je krijgt dadelijk een, een Rembrandt in uh, in zand te zien. En wow. dan hebben we natuurlijk nog uh, als grote bijzonderheid dat er, maar dat is pas in juli, dan wordt een van die uh, van die van die zandsculturen die wordt ook verbeeld in street art. Oh, oh, ja. 3D Street Art. Oh, leuk. En dat is natuurlijk helemaal apart. Ja. En op welke dag is dat? Is dat een speciale dag dat dat gebeurt? Nou, ik weet niet precies waarom het 28 juli is. Ik weet alleen dat 28 juli is dat dat gaat gebeuren. En nou ja, het is in ieder geval iets waarvan ik denk van... Ja, daar moet je bij zijn, want het is zo apart. Is dat op de boulevard dan? Als het goed is wel, ja. ja. ja. ja. Missen Met... het, eh, het, het goed weer is het goed is weer dan. is, want anders... Uh, Waar je daar natuurlijk je hemd uit. Ja, wel, ja maar goed, dat, uh, dat zijn we toch wel gewend. Dat zijn we wel gewend, ja, ja. dat is ook zo. De hand wel, hè. Ja. Maar goed, even voor uh, de resume, hè. De, de Aanstaande maandag uh, begint men, zeg maar, uh, met het, uh, het maken van de sculpturen. Ja, ja. Het zand is al gestort. Ja. En de opening, of tenminste de bekendmaking van de, van de winnaar van deze sculptuur. Dat is zondag de 18e. Zondag 18. Dan wordt de tentoonstelling uh, geopend en, uh, om vijf uur, hè. Maar dat moet ja, dus dan ook zeven. klaar zijn, hè? dus ze moeten binnen, binnen een week klaar zijn, begrijp ik ja, dat ja, goed? Ja, ja, ja. Wij gaan, uh, we, ze moeten om 1 uur stoppen op die zondag. Okay. En, uh, en dan gaan we jureren. En uh, dan gaan we dat bespreken en dan gaan we nog een keer langs. En dan gaan we naar het uh, museum en dan gaan we bekendmaken, de, uh, de tentoonstelling en het Festival openen en dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar ik wil misschien nog even, uh, toch van die hermitage, dat is uh, van 7 oktober 2017 tot 28 mei 2018, dus dat is een hele lange, oh, lange periode. En ik, heb er, ik had er straks drie genoemd, maar ik zal er nog een paar bij doen. Over het flink. Uh, Joop Witwaal. Frans Hals, Jacob van Ruizdaal, Gerard Douw, die heb ik ja. genoemd. Ja. Uh, en Paulus Potter. En dat komt allemaal... uit echt, Petersburg. Ja. Ja. Ja. Dat komt allemaal uit Petersburg. En dat is natuurlijk... Uh, dat is heel uniek. En... Uh, hey, Amsterdam verwacht zelf mm -hmm. eigenlijk dat het ook echt... eenmalig is. Mm -hmm. Want men haalt, ja, Die dingen die zijn ooit... aangekocht en die zijn eigenlijk nooit meer... de grens overgegaan. Nee, nee, nee, dus dat is het fantastisch. Nou, als je dat wil zien, dan moet je, ja, die kans dan, moet je, je ja, dan moet je erbij zijn. Nee, ik kan dat er maak er anders nooit meer mee. mee. Nee. Nee. Leuk. Ja. Dat niet. Nee. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dus, uh, dus, dus uh, het, is, uh, het is weer feest in Zandvoort. Nou, absoluut. En dat. Uh, ja, dat doet ons Zandvoortzaak natuurlijk ook goed, hè? Ja. ja, ja. Zeker. Het kleine Zandvoort, hè? Ja. Um, nog even over... Uh, vorig jaar, want... Uh, wat, wat was het thema vorig jaar? Kunnen we dat nog even helpen ja, dat weet ik ook niet Ik weet... Ik weet uh... Want ik, ik weet dat er... Uh, ik... Ik dacht dit jaar dus was dat van ook was, niet iets met, Ja, Er was iets met, met meesters. Met, met schilderijen ook. Volgens het was mij. volgens mij ook iets was met schilderijen. Nee, niet? Nee, nee. Nee, het was wel een. Nou, ik weet het niet aan mijn hoofd. Nee, ik weet ik niet. Sorry. Oké. Okay. Maar uh, goed, goed. Uh, goed het, het is toch wel weer interessant om uh, te zien dat mensen daar toch weer zoiets moois van uh, kunnen maken. Ja. En dat het inderdaad maar ook leuk, heel anders. Dat zulke grote musea daar ook aan willen meewerken, dat is fantastisch. Maar dat is de kracht van Hilly. Want Hilly is natuurlijk wel degene die die contacten heeft ook. En dat onderhoudt. En dan nog een toetje. <laughs> Nog een toetje. Ja, ja, ja. Tijdens het British, ja. race festival. Ja, het British Race Festival. Dan worden de sculpturen uitgelicht in de Engelse kleuren. Ja. En tijdens Gay Pride in de regenboogkleuren. Kijk. Kijk, en dus wordt dat uitgelicht. En daarna uh, krijgen we een, een, de uitlichting en dan krijgen we een wisselende belichting. Dus. Maar het is, het is fantastisch om dat s'avonds dan ook te bekijken. Ja. Ja. In een hele feerieke sfeer. Ja, leuk. Ja. leuk. Nou, uh, wij verheugen ons ja, uh, op het, uh, het zien van uh, het aan het werk zien van de mensen die het gaan ja. maken. Want ik vind dat heel leuk. Dat is ook leuk. Ja, daar moet nee, dan, dan, moet je je zeker... moeten we inderdaad de mensen voor oproepen natuurlijk. Ja. Ga Kijken bij die ja, artiesten. Kijken, want het is zo mooi om te zien hoe ze dat doen met ja, kleine schipjes ja, ja, en met dingetjes ja, ja, ja. en ja, ja. dat minutieuze werken ja, en dat dan weer prepareren. Ja, en, ja, ja, ja het is heel bijzonder. Ja, ieder ieder zijn vak zeg ik altijd Absoluut. wel. Het enige het schilderen wat ik doe is uh, met mezelf altijd ochtends. Uh, <laughs> ik ben en en, en dus bij, ook en bij, uh, en bij uh, Marjane Rebel natuurlijk. Bij de lessen bij Marjan Rebel wat altijd. bij mij blijft het bij mijn huis. Ja, is ook goed. <laughs> nou, uh, bedankt Gerton voor je Gert. komst ja. uh, en voor je uitleg en uh, we, we zien elkaar Bijna bij het museum en uh, bij ja. uh, alles ja. wat er te zien is. En uh, we gaan eruit met een uh, lied van uh, uh, Simon en Carfunkel, Homeward Bound. En dan hebben we daarna het nieuws en dan zijn we weer terug in het volgende uur. Tot straks.